Dus je luistert naar DJ Jaap. En uh, ja, hij zat uh, via Eurostar Radio. Oké, okay, het is uh, zondagavond, het is 2 uh, minuten over 8. Het is uh, zondag 28 juli 2013. Ik ken skypen. En Skype. Mijn Skype-adres is DJ jaap dan kan je live in de uitzending komen, de Skype staat aan, dus als je wil, als je zin in hebt, kun je bellen, via de Skype, en nog gratis, oké okay, mensen, goed we gaan uh, een leuk liedje draaien, en uh, <tie> <tie> het volgende nummer, dat is uh, Celtic Chill, met uh, Locked. On the inside. Prachtig nummer is dat, hè? Dat was uh, Celtic Chill met uh, Lock on the Inside. Ja, we hebben uh, allemaal nieuwe liedjes uh, wat we vanavond gaan draaien. Allemaal uh, pas gedownload van Jamendo. En uh, nog nooit eerder uitgezonden op, uh, op Eurostar Radio. Oké, okay, als je net inschakelt, uh, welkom. Ik ben DJ Jaap. En je kan skypen DJ Liggend Jaap. Uh, skype uh, live in de uitzending, als je dat zin hebt. <kijen> oké, okay, je kunt ook chatten als je wilt, maar ik zit zelf niet op de chat. Dus, uh, oké, okay, uh, goed. Um, ja, waarom zit ik niet op de chat? Ja, ik, uh, ik ben met uh, van alles bezig. dat uh, ja, is een beetje lastig, vind ik. Dus ik vind het veel makkelijker als je skypt. Dus uh, vind ik ook veel leuker, eerlijk gezegd. Maar goed, maakt niet uit... Als je onder elkaar wilt chatten, mag dat ook natuurlijk. En daarbij is het natuurlijk veel leuker als jullie ook in de uitzending komen. Je mag het over van alles hebben. Er zijn geen regeltjes of wat, maar ook alleen kwetsende opmerkingen. Dat gaan we niet doen, dat is het enige. En voor de rest mag je alles zeggen. Oké, nou... Goed, euh, ja, we hebben nog zo'n euh, nummers. We gaan door tot euh, officieel tot 10 uur. Maar euh, als er heel veel mensen bedden, of euh, ja, als het echt, euh, echt druk wordt op de Skype, dan gaan we gewoon door tot 12 uur. Goed. Nou, euh, <kwijden> ja, we hebben een, een hittegolf achter de rug, hè. Als je weet, dat het ook nog, ook nog daarna nog stevig geregend en geonweerd, Ook hier in Den Haag. En uh, ja, er is weer van alles gebeurd. Hè? Die trein in Spanje. Met 180 door een bocht waar je maar 80 mocht. Met uh, bijna 80 duien. Nou, dat is, uh, zijn geen leuke dingetjes allemaal. En er is weer uh, ja, allemaal uh, rottigheid uh, op het de niet, maar elders in uh, Cairo, in Egypte dus, weer rottigheid, en uh, ja, goed, zijn wel geen leuke dingen, maar ja, uh, het is eenmaal uh, de realiteit helaas, dus, uh, zijn geen leuke dingen, goed, uh, we gaan, uh, ja, zoals je uh, weet, uh, gaan we gaan weer lekker door, en mochten er de mensen zijn die willen skypen, DJ Liggens-Jaap. En dan kan je in de uitzending. komen. Je kan met elkaar ook praten. Dus hoe meer mensen er skypen hier naartoe. Beste bij te houden, hou er wel rekening mee dat alles wat je zegt wordt uitgezonden. Dus hou er wel even rekening mee. Dus uh, oké, okay. nou we gaan naar het volgende liedje. En uh, dat is uh, Dope Stars Inc. Met de uh, Two Dimensional World. Dope Starzink, met de uh, Two Dimensional World. Ja, luisteraartjes. Uh, ja. Uh, het is weer zondagavond. Hè. We zijn er weer. Hé, hey, ik zie hier een berichtje binnenkomen. Jammer. Kan je videoboodschap niet openen. Um, Jacco, als je maar hoort, uh, kan ik me gaan bedden, hoor. Of anders bed ik jou wel op. Dus, uh, ik ben aan het zaadzenden. Dus, uh, Ja, ik ben aan het uitzenden. <laughs> Je mag bellen hoor. Ja mag. <laughs> Oké. Okay. Ja, misschien had hij wel een leuke video, voor me. Maar goed, uh, hij is wel online zo te zien. Dus misschien belt hij. Of anders bed ik hem. maakt niet uit. Hij is wel eerder in de uitzending geweest, de laatste aantjes. Misschien dat Herman ook nog, uh, nog belt, wie weet. Uh, ja, mensen. Ja, we maken er een hele gezellige uitzending van. Nou, ik heb nog een verrassing voor jullie. Uh, Sunset heeft een uh, mash-up gemaakt van uh, Eurostar Radio. En uh, dat ga ik straks uh, uitzenden uh, na tien uur. En, eh, uh, ja. ja, het legt erom. Ja, ik kan het na tien uur uitzenden, maar ja, het is eigenlijk een belprogramma. Maar ik denk dat ik het na tien uur ga uitzenden van tien uh, tot elf. Dus jullie hebben tot. Hey, kijk eens, kijk eens even. Hallo Jacco, goeie avond. Hey, hè? ja. Hoi, hoi, hoe is die? <kwijls> ja, goed, ik ik uh, denk, ik stuur je even een berichtje, want ik zag dat je mijn videoboodschap niet kon openen. Ja, want uh, ja, uh, ik ben hem aanklikken en uh, dat stond op uh, ja, iets uh, was hij niet deed en zo. Dus ik denk, nou, uh, <laughs> uh, <je> uh, <coughs> moest je gisteren werken of zo, dat ze niet uh, in de uitzending was bij Nelly. Nee, ik had een combinatie van druk en geen zin. Oké, okay, ja, dat kan ook gebeuren. Hè. Ik heb vorige week ook niet uitgezonden. Dus uh, ja, het was ook uh, was zo, ja, een beetje druk geweest. met de keuken, ze hebben een nieuwe keuken bij ons uh, gebouwd. Een beetje druk geweest vorige week. Vorige week vrijdag. En uh, ook dat warme weer en alles. Dus uh, ik vond het ook heel erg benauwd hier in het kamers. Het valt nu wel mee, het is nog wel warm hoor, maar het valt nu mee. Het is nog ook 25 graden of zo. Dus uh, ja... Okay, uh, um, ja, ja, dat had ik ook. Ik zat bij mijn ouders thuis de hele ja. week met duizend schilderen doen en zo. Ja. En uh, dus, uh, toen ik denk ik van ja, ik heb daar niet software op de laptop van mijn vader staan en ik had ook geen zin om dat allemaal erop te gaan zetten en in te stellen voor één keer. Oké, okay, ja. Ach, zo belangrijk is het ook niet. En ik had er... nee, ja. Soms heb ik er ook helemaal geen zin in hoor. En dan denk mm. ik wel van, ja, je zoekt muziek uit en meestal bereid je tekst of dingen voor. En dan de animo is heel lauw of mensen in de chat gaan heel ergens anders over. Ja. En dan denk ik dus van, jongens, weet je wat, we zetten de stream uit en uh, zoeken het lekker allemaal zelf uit. Mm -hmm. Dat zal wel aan mij <laughs> Nou, ik heb het ook wel eens hoor. Eh, Vredelijke week vond ik het heel erg warm, ja. Toen heb ik ook besloten om het niet te doen. Maar meestal kondig ik het aan, hè. Als ik uitzend of zo. Maar ja, ik had ook niks aangekondigd. En eh, ik kreeg wel een berichtje van eh, Sunset. Eh, eh, of, ik, eh, of ik soms eh, dat haar player het niet heeft. Ik zei, dat kan kloppen. Want je eh, player mankeert niks aan. Maar eh, ik heb vandaag geen zin. <laughs> en eh, ja, ik zei, ik was zo warm. Nou, dat is wel begrip voor, dus uh, dat heb ik <coughs> van de week, uh, de Ridder Radio was dat geloof ik, vrijdag. Toen uh, heb ik, uh, oh nee, dat was eerder al, toen had ik al gevraagd uh, of <coughs> ze van mij een mashup wou opnemen. Uh, mix met, uh, met programma-onderdelen van uh, Eurostar Radio, dat heb ze ook gemaakt. En die ga ik straks om 11, nee, om 10 uur ga ik die uitzenden, die duurt uh, een ja. uurtje. Dus uh, daar, hoor, daar hoor je dan uh, gesprekken en zo. Uh, dus dat ah, is wel leuk. Je moest uh, in de Fama... maar ik zit nu nog, ook nog even bij je in de Fama-chat. Die moest de groeten van Vlinder hebben. Oké. Okay. Klotje vroeg of je ook bij Fama kwam chatten. Ja, ik ben nu aan het uitzenden. Dus ja, dom, ik, dat zei ik ook al. Dus uh, ik, heb, ja, ik, ik, ik heb zelf ook wel een chat. Maar ik zit er eigenlijk nooit op. Want uh, ja, ik vind... Uh, skypen en, uh, en ja, via het uitzenden vind ik eigenlijk veel leuker dan, uh, dan chatten, want net wat jij zegt, we vaak gaan mensen over hele andere dingen chatten, hè? inderdaad, of zelfs het onderwerp waar je toevallig over ja, hebt. dat vind ik over... een beetje vervelend, weet ja, je ja, ik, ben, ja, ja. ik snap het wel, ik bedoel, hmm. maar dan, dan, kijk, als, als ik gewoon een beetje het oude hoeren ben, wat ik ook vaak doe, dan, uh, dan, dan vind ik het allemaal niet zo erg, weet hmm. je wel. Maar als ik uh, ja gewoon toch eens een keer ergens serieus op in wil gaan, dan uh, nou, dat vind, ik, dat vind ik niet zo dan, nee. Ja. nee Ja, dat is, uh, ja, dat is op Redder Radio ook vaak zo hoor. Ik bedoel, uh, dan, dan snijdt uh, Guus of Willem uh, een bepaald onderwerp aan. En dan zijn er wel mensen op de chat die, die daar dan ook wel mee in meegaan. Maar boem mensen, en dat, dat maak ik me ook wel schuldig gewoon hoor. En dan uh, willen over hele andere dingen en zo. <laughs> dus... Nou, vind ik uh, Skype toch prettiger. Weet je, want dan uh, ga je toch erin mee in het gesprek. Als ja, je... uh, ook met het oog op jouw, uh, op jouw uitzendingen. En Je hebt natuurlijk je eigen website. Ja. <laughs> heb jij wel eens uh, nagedacht om uh, te gaan uitzenden in een Google Hangout? Uh, een Google Hangout? Ja, dat, dat lijkt me ook wel, uh, wel wat ja. Want ik, uh... ik vind chat op zich wel leuk. Mm -hmm. Maar het idee van dat ik bijvoorbeeld op webcam zit en de anderen niet. Vind ik eigenlijk. Niet, ja, dus vind ik eigenlijk niet geen bal aan En vind ik ook niet zo, uh, zo prettig, zeg maar, weet je wel. Mm -hmm. En aan de andere kant heb ik zoiets van. Uh, ik, ik kijk heel veel naar, uh, naar Amerikaanse. Uh, uh, uh, uh, ja, gasten die een Amerika Amerikaanse amateurradio op internet en zo, en joh, die hun eigen amateur uh, radio stationnetje op internet hebben en zo. Ja. En daar zijn altijd chatrooms bij, maar altijd video chatrooms. Oké. Okay. Dus altijd zitten ze daar met een, nou, gemiddeld toch een mannetje of twaalf, maar kun je iedereen ook zien, weet je ja, ja, ja. Dat, dat vind ik zoveel... Het uh, uh, is, is eigenlijk hetzelfde als... Uh... Wat wij nu doen, ja, alhoewel do al dan, uh, ja, het kan in principe, ja, met Skype kan je geloof ik wel met meerdere, maar dan moet je betaald skypen, geloof ik. Dan kan je ook, uh, terwijl ik zeg maar via mijn eigen stream uitzend. ook met uh, tien of twaalf man Klopt. tegelijk uh, Klopt. Uh, bedden, dus. nou, als je bijvoorbeeld, uh, als je een, een uh, je hebt een gmailadres waarschijnlijk, voor je dingen en zo. Ja. <coughs> <Maar> als je, <coughs> of je maakt gewoon een nep gmailadres aan, dan kan ook. Mm -hmm. Maar, eh. Uh, ja, dan heb je dus een Google profielpagina vaak, zeg maar. En dan kun je dus gewoon een hangout starten. En het voordeel is dat die hangout room, die chatroom, kun je beveiligen met een wachtwoord. Plus, omdat jij hem start, ben je de administrator. Dus je kunt er iedereen uitkijken die je eruit wil hebben. Zeg maar, daar heb je de middelen voor. En het leuke is dat je gewoon... Ja, dat je dan dus gewoon kunt praten, zeg maar. Ja, ja. Ja. Uh, dat soort dingen. Uh, en, dan, en dan kun je dus... Nou, ik, ik, ik, uh, ik heb dus uh, een interesse in boeddhisme. En uh, hoe heet het? Um, uh, ik, ik volg dan bepaalde leraren op uh, dingen. En dan kun je dus echt in zo'n hangout met iemand praten. Dat is eigenlijk best wel apart. Want anders heb je 0,0 kans om ooit een keer met zo iemand te praten, zeg hmm. maar. Nou, ja. En uh, via uh, die Google Hangouts heb ik toch al met, met, um, ja, met, met, met, met mensen gepraat die in feite eigenlijk anders onbereikbaar zijn. Uh, en trouwens, Vlindert vraagt je Skype-adres. Mijn Skype-adres is uh, hoofdletter D, die is D, J. Uh, ja. En dan leg in streepje. streepje. Oh, ja. En dan Jaap met de hoofdletter J. Oké. Okay. Ligt een streepje zo'n laag streepje. Juist, ja. ja. is Jaap, ja. dat is jouw ding. Juist. Ja, Oké. Okay. Maar uh, in ieder geval, maar dat vind ik wel interessant. Sowieso, die, dat soort shows zijn wel interessant. Ik luisterde vroeger altijd naar uh, Zen Live Radio. En dat ging eigenlijk over van alles en nog wat. Dat ging over, uh, over het internet en over YouTube en over Facebook. Twitter en over alles en nog wat, zeg maar. En ook over mm -hmm. uh, vloggerheads en dat soort sites, zeg maar. Dat was altijd heel erg interessant, want dan zag je nieuwe programma's en nieuwe software veel eerder dan dat ze hier uh, gebruikt worden, zeg maar. Mm -hmm. ja. uh, en sommige van die programma's die worden hier nooit uh, uh, echt populair, zeg maar, of zelfs niet eens bekend, zeg maar. Dus dat is maar zo'n Google Hangout is echt leuk om een keer even naar te kijken. Ja. Dus, nou, je kunt dus daar een profielpagina aanmaken. Dan kun je dus, mensen die jij accepteert, kunnen dus vrienden van jou op dat profiel worden. Ja. En op het moment dat jij dan een Google Hangout start, krijgen hun een berichtje van... Ja, is in een Hangout, wil je erbij komen? Nou, dus, en dan kun, je kunt zo'n chatroom, zo'n Hangout, kun je dus ook... Uh, beveiligen met een wachtwoord. En het leuke is dat in die uh, webcamroom heb je een complete regie. Dus jij kunt aan iedereen uh, bijvoorbeeld een YouTube filmpje laten zien. Ja. Zeg maar. Dus je kunt heel veel doen. Je kunt dingen schrijven, je kunt tekeningen mm -hmm. maken, je kunt een YouTube filmpje laten zien. Het is echt leuk om mee te spelen. Ja, dat, kan, dat zou ook kunnen natuurlijk. Maar ja, ik kan ook... Uh, want op de radio kunnen ze natuurlijk niet horen. Hè? Op de, de internetradio zelf. Dus ik zou dat eventueel kunnen linken. Dat ik het geluid via de stream... Uh, dat ze dan in ieder geval wel de mensen kunnen horen praten. Ja. Dus dat zou ik eventueel uh, kunnen combineren. Dus ik weet niet of uh, Herman en uh, al die andere mensen ook uh, die hangout hebben. Dat weet ik niet. Ik denk het niet hoor. Dat, uh, maar ja... Uh, het is misschien wel, het is misschien wel wat voor Ridder Radio ook wel, misschien. Misschien, uh, ja. misschien uh, kom je op die manier uh, aan jo. nieuwe luisteraars. Ja, wie weet. Daar dus ben ik ook altijd mee bezig, hoor, om te kijken van, uh, om meer, specifiek meer luisteraars te trekken die in mijn programma geïnteresseerd zijn. Zeg maar. mm -hmm. En ook om, om, het mooiste vind ik, als andere mensen bijdragen. Dus als die... Tekst opsturen, of als die een gedicht opsturen voor het te lezen. Of als die op Skype willen komen en iets willen vertellen, zeg maar. Of. of ja, dat soort dingen, zeg maar. Ja, ja dat ken ik. Dat dat zeg ik. Zeg maar met z'n allen, zeg maar. Uh, uh, die schrijft dit, die schrijft dat. Uh, dat je, zeg maar, uh, de luisteraars, zeg maar, het programma samenstellen, zeg maar. Ja, dat, ja, dat, uh, dat is wel leuk, ja. ja. Ik zou zelf zoiets hebben, als, als ik, zeg maar. Uh, nou ja, ik heb dan ook wel eens Dan dan krijg je dus, uh, dan, uh, uh, ja, dan, hoe heet dat, uh, dan, dan, dan krijg je niet veel feedback of zo, weet je wel. Dan, dan, dan krijg je weinig contact met mensen in de chat, terwijl ik aan het uitzenden ben. En dan heb ik altijd al zoiets, echt de neiging van uh, stream uit en lekker tv gaan kijken. Ja, dat uh, kan ook, ja, vorige keer had ik de televisie aan, met geluid uit. En als ik dan een muziekje zat te draaien, ging ik even kijken tussen neus en nippen door. Maar uh, ja, vorige keer was toevallig uh, het tweede deel van Cote en the Bee. Over hun carrière ging dat. En, oh, dat is leuk, ja. En ik had het al, al eerder gezien, die twee afleveringen, maar twee delen. En een collega van, het, die had het daarover, deel 1 gezien. Ik zei, oh, die heb ik ook oh, al toen, als ik natuurlijk had, Artsen. En uh, toevallig heb ik dat vorige week uh, gezien, deel 2. Maar dat is wel leuk, leuk om te zien hoor. Die ik mis ze nog steeds wel hoor. Want ik heb jarenlang... Uh, heb ik ze zondags gevolgd op televisie. Want ze zijn uit op donderdag geloof ik begonnen. In een ver verleden. Dat had, was het kunnen. Tot de VPRO op donderdagavond uh, televisie zijn tijd. Het was had ook van die hele vreemde programma's allemaal. weet je wel? Net als wat Redder Radio nu doet. Dat deed de VPRO ook een beetje. Eigenlijk uh, kwam dat ook door de, mede door Willem. Samen met uh, Wim T. Schippers. Want jij hebt ook, ik weet niet of je wel eens dat nachtprogramma hebt gehoord van uh, de nachtmeri of zoiets. Dat is zo'n gieselvaal van ongeveer drie kwartier. Nee. En, uh, en dan moet je eens naar luisteren. S'nachts om één uur op Ridder Radio. Dat duurt ongeveer drie kwartier. Nou. <laughs> oh, nee. En uh, dat is toen vroeger op de VPRO-radio geweest. Nou, daar hebben ze klachten gehad en uh, boze brieven. en. Uh, ah, ah. En dat werd dan op de middag uitgezonden. Hè? En uh, nou als ze dat hoort, de... <laughs> Kijk, nu kijken mensen er niet meer zo gek van op. Maar dat uh, gaat echt tot in detail, weet je, wat er uh, gebeurt in zo'n uh, zo verhaal, weet je. De afgelopen week weekend, was dat gisteren, of eergisteren? Nee, dat het vrijdagavond was. Toen uh, <coughs> waren ze in een lift uh, met z'n tweeën. En die lift die hier bleef hangen en, uh, en ze konden niemand bereiken. En uh, nee. dan begon die man over op nette pak heen te kotsen. En, uh, ja, en uh, dat ging al zo verder. Het was heel smerig af en toe. <laughs> ja, Doet ik me een beetje denken aan uh, <laughs> Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja dat was, was ook zo'n zo... leuk radioprogramma. Ja, dat was heel hilarisch allemaal. Ik zie hier voor mijn lab er voor mij, heeft iemand zich aan te melden? Misschien is Vlinder dat. Mm -hmm. Ik zal even kijken. Zou heel goed kunnen. Accepteren, ja. Vlinder uh, zit daar nou bij. Je. Dus Vlinder, als je luistert, mag je uh, bellen, hoor. Dan kan je, nee. dan kan je erbij komen. Ja. ja, ik weet niet of ze ons horen. Maar. Dus, uh, goed aan. Al die uh, oude radioprogramma's trouwens, zoals uh, Hoffel, Vol. Radio, Meg, Ja. Kijk, die kun je allemaal nog downloaden in iTunes, hè. ja. Ja, want ik weet wel, toen ik pas een computer had, in 2000, het eerste uh, internetzender wat ik, uh, wat ik op de computer had, dat was inderdaad de Radio berg eigenlijk. Ik, denk, goh, ik had daar nooit van gehoord, weet je wel. Ik had er ook niet naar geluisterd hoor. Maar... Grappig, hè? Ja. Het eerste radioprogramma waar ik naar luisterde, echt die ik gewoon tijdens het internet gewoon op de achtergrond altijd de opa had staan... Dat Radio was dat. Okay, nou... dat. was een heel klein uh, radiostationnetje in Schotland. En het was okay. echt humor, want je hoorde gewoon plaatselijke muziek, wat altijd uh, leuk is. Mm -hmm. En dan nieuwtjes en zo. Oh. En dan zo in één keer midden tussendoor van, wil die en die even zijn koeien van de weg halen daar. Schitterend, <laughs> <laughs> hilarisch. altijd yeah. ja, lachen. Dat is gewoon leuk. Nou, uh, ik zie dat Vlinda, die uh, vermeldt op de Skype-chat, dat ze ook meeluistert. Ze luidt en duidelijk, schrijft ze. Maar uh, Vlinda, je mag bellen hoor. We doen geen probleem, je mag er zelf mee kletsen. Dus uh, <laughs> dat is geen probleem hoor, daar is het radio-uitzending voor. Het ja. hoeft niet als je niet wil, maar je mag bellen. En ik zou het heel leuk vinden, in ieder geval. En Jacco, maar... Jacco is er ook, zoals je hoort. <laughs> ik zei de gek. <laughs> dus uh, ja dat gezellig toch Ik denk dat Herman nog wel even Misschien... lang Ja ik denk dat Herman die vroeg nog al Maar laat even weten als je uitzendt Want uh, ja bij Herman is het natuurlijk 11 uur later Ja Dus ik denk zo uh, rond de uur of 10, 11 Dat hij uh, wakker is En, uh, en waarschijnlijk zit uh, Sunset straks ook nog wel bij Want hij uh, ja, is dus die mashup voor me opgenomen Oh, oké. Okay. En, uh, en toen, uh, ja, het is dus iets van uh, een uur. Uh, en uh, dus, uh, nou, die ga ik straks al na tien uur draaien. Nou, uh, Vlinder wil niet bellen, maar dat geeft niet hoor, Vlinder. Het hoeft niet, het is niet verplicht. Nou, uh, ja, ja, uh, het, het zou leuk zijn, maar het hoeft al. niet. Nee, ik bel niet hoor, sorry. <laughs> maar een <Mijn> smijl erbij. <laughs> Maar je dus. kan wel op die manier mee chatten, dus. Ja, tuurlijk. Als je bij te voegen hebt, of je wat te vertellen, ga dus, je. Dus uh, als je wat te vertellen op de chat hebt, uh, uh, Vlinda, dan mag dat hoor. Dan uh, vermeld ik dat wel even. Ja, kijk, ik zie ze schrijft alweer wat. Smile weer ja, nog een keer: Smile. <laughs> uitschaven Schavenzande komt ze, Vlinda. Oké. Okay. Dat zie ik daar staan als het vlaggetje. Een rood-wit-blauwe vlaggetje van Nederland. Ja, ik had op uh, Facebook had, ik kwam een uh, oranje-wit-blauwe vlag tegen. De oranje-blanje-bleu vlag. Dat was de prinsenvlag van uh, pakweg 400 jaar geleden. En uh, die vlag is ook heel omstreden geweest. Want die vlag werd op uh, een gegeven moment afgeschaft. Waarom? Omdat op zee was uh, kleur rood uh, beter opvallend dan oranje. Dus zondaar dat men toen de kleuren rood en blauw nam. Nou, mensen waren er eigenlijk niet echt blij mee in het begin. Omdat de Engelsen en de Fransen, waar we wel eens oorlog mee hadden op zee. ook rood en blauw in een vlag hadden. Ja, en dat is er zo ingeslopen. En zonder koningin Wilhelmina nog wel eens hebben ze erover na zitten denken: zullen we de oranje-blanje-bleu vlag weer invoeren? Oranje-wit-blauw. Dat hebben ze toch maar niet gedaan. En toen helaas kwam de NSB. Uh, die heeft uh, helaas die vlag misbruikt. Ook door het uh, in te voeren als uh, nationale vlag. Dat wou ze dan. En sinds, uh, sinds de bezetting is de uh, Oranje-Bleu-vlag uh, omstreden. Helaas, helaas. Want het heeft eigenlijk niets met de oorlog te maken. Het, het, uh, het heeft te maken met de overwinning op Spanje. Hè? In de 80-jarige oorlog. Dus. Uh, en hier schrijft uh, Vlinder vlak, dat ze vlak bij mij woont. Ja, dat klopt. Ik woon in Den Haag. Nou, en uh, ik heb nog dichterbij gewoond, Vlinder. Ik heb in de, vroeger uh, in Zuidwest gewoond, vlakbij de Loze Laan. En dat ligt nog dichterbij als de dus. En ze hebben een Weegslandse vlag, groen met wit. Oké, okay. in Den Haag hebben we een groen-geel. Dus, zo'n uh, verticale banen dan. Dus uh, groen-geel. Of was dat nou horizontaal? Nee, horizontaal. Groen-geel. horizontaal, ja. Dus boven groene, ondergeel geelse Haagse vlag. Ja, ik geloof dat tot de Zuid-Hollandse vlag. Een rode vlag is met een leeuw erin. Ik weet niet wat voor kleur leeuw meer. En de Vlamingen die hebben een gele vlag met een zwarte leeuw. Af en toe is het een rode leeuw. Maar goed, dat was uh, dan de vlag van de Vlamingen. Ja... Nee. Zij kent de Looselaan, ja dat legt wel vlakbij hè. En die loopt van Wateringen tot aan Loosduijnen toe, tot aan het strand. En dan krijg je een gegeven moment het uh, Deltaplein in uh, Loosduijnen. Oké, okay, kijk, Duin dan, bedoel ik. Uh, was vroeger de Kommer. Uh, ja, de Kommer dat zat uh, inderdaad in de buurt van de Looselaan, dat is de Engelolaan. En ze denken dat ze een schat van de Loosalan. Als je de aan eh, inrijdt, heb je dan weerzijde allemaal woonflets. Samen nog steeds. En dan ga je dan steek je de Berencijland kruisen dan. En op een gegeven moment kom je in de winkelsteden. En, eh, en, de, en daar heb je dan eh, tegenwoordig zo de Jumbo, dat was vroeger inderdaad, de kommer. En daarvoor was het de Vendet. Da daar is de Vendet ooit begonnen. Was de, en toen werd het uh, comma en nu heet het dus Jumbo. Dus dat klopt helemaal, Vlinder. Dat was vroeger de comma, ja, klopt. Waar nu Jumbo zit, inderdaad. Maar uh, de Vendet, dat was een onderdeel van Vroom en de Reisman, die zat er het eerst. Dan heb ik alle drie de bedrijven genoemd, dus nou maak ik geen reclame. Goed, hè? Dat hebben we even professioneel opgelost, eh, Jacco. <lacht> en dat klopt, ook daar hebben we drie bedrijven. Het is het derde bedrijf wat er nu zit, dus... Ja, poeh, is hier wel warm. Ik ga straks even een koud biertje uit de koelkast halen. Ja, we hebben een nieuwe keuken sinds vorige week. Hier en een oom van mijn vrouw die heeft gisteren en vandaag nog wat tegels uh, uh, vernieuwd, uh, ge geplakt is aan de andere kant van de keuken. En, en uh, ja, en het is de, de koelkast die staat nu in, tijdelijk in de woonkamer. Raar gezicht hoor. <laughs> Ja, ik ben, ik ben toevallig ook net met, uh, met de keuken bezig, dus ik heb van de week de tegels van de muur afgehaald en uh, okay. alles en zo. En uh, daarna ja. ben ik weer opnieuw gaan tegelen, gewit en zo. Oh, okay. dus, ja, dus je bent ook uh, heel erg handig dus? Nou, oh, nee, dat niet. <laughs> en ja. ik, vind, ik heb nog een bloedtegel moet ik eerlijk zeggen. Okay. Dus ik heb, maar, ja, het moet hè, soms kom je er niet meer onderuit. Je ja, kunt ja. het hieruit blijven stellen, maar... Uh, mm -hmm. Op een gegeven moment moet je wel een keer, dus ik heb het maar gedaan, maar ik moet nu nog even een, uh, tot vrijdag wachten, want daar komt de vloer. Mm -hmm. Een nieuw vloertje erin en dan klaar. Uh, klaar, dan ga ik vakantie vieren. Ja, dat doe ik nou ook al trouwens. Ja, nou, ja je, je schrijft uh, Vlinder uh, dat ze Jumbo niks vindt. Nou, dat vind ik ook. Uh, want we hebben ba, bij mij in de buurt ook een Jumbo. We zitten uh, naast uh, de Molenwijk. Vlak, uh, vlak, bij de Binkhorst. Er zit ook in Jumbo, die vind ik eerlijk gezegd ook niet veel aan hoor. Uh, vlees is slecht schrijft, ze. dat weet ik niet, want ik koop dan nooit vlees. Gaan wij eens naar Albert Heijn of, uh, of naar de. Ja, plofkip hebben ze ook bij de Jumbo. Albert Heijn ook trouwens hoor. Ja, dat heb ik En ik denk wel maar meer zaken, maar. Uh, maar ik ga meestal naar Albert Heijn en naar de Hoogvliet. De Hoogvliet ligt in Rijswijk. Dus niet zo ver hier vandaan. Maar ja, die is wel wat goedkoper naar Albert Heijn, moet ik zeggen. Vissen is ook niet lekker net als de groenten schijf. Zo, oké. Okay. Maar ja, ik kom er toch nooit tussen. <laughs> de Jumbo. <laughs> ja, ik ga hangen, want ik moet even met de Oké. Okay. Uh, zien we elkaar, we spreken elkaar nog wel. Ik zit morgenavond denk ik wel even in de chat bij Nelly. dus. Oké. Okay. En eh... Uh... Nou ja, ik zou, ben benieuwd of Herman zo nog belt. Blijf ja, ja. luisteren naar je. En ik hoop dat je uh, een beetje okay. nog En dan, uh, dan hoop ik dat Herman nog even belt. Dat zou leuk zijn. Ja. Dus, uh, maar succes met je uitzending. Ja, dankjewel. En uh, ik zou zeggen succes. En uh, tot, uh, tot morgen of zo. Oké, okay, leuk dat je gebeld hebt. Joe. Joe, tot ziens. Hoi, hoi. Nou, laatst nou, Dat was zo'n... Uh, onze vriend uh, Jacco. Oké, okay, we hebben nog steeds een vlinder op de Skype chat zitten. Ja, ze schrijft ook uh, dat ze altijd naar de hoogvliet gaat. En uh, dat heel veel supermarkten plofkippen hebben. Ja, ik ga meestal naar de avondwinkel. Die, die verkopen ook uh, ja, van die broodjes, Swarma en zo en dat soort dingen. En ze hebben uitsluitend kip, maar ik neem niet aan dat het plofkip is. Ik denk niet dat dat van de plofkipfabriek komt. Uh, ja, wat, wat zeggen ze nou? Velen, Nelly is nu bij voor mij op de chat, zeker? Ja, dat zou kunnen, ja. Ja, um, ja, ik ben nu met mijn eigen programma bezig, dus ik ga niet uh, vandaag op de tak springen. Dus, uh, goed, ik ga even uh, een liedje draaien weer. Dus, blijf uh, aan de lijnvlinder, vlinder we blijven gewoon lekker chatten met elkaar. Ik ga het even een liedje... Ik heb allemaal hele nieuwe liedjes gedownload. Allemaal gloednieuw van Jamendo. Uh, ik, ik wou bijna zeggen van Jumbo. <laughs> nou, dat is wel grappig. En dat is van uh, Enos. En dat nummer heet Nivenoel. Uh, dat was uh, een, een geweldig nummer van de band Inos met Nevenu. Ja, we, we zitten wat te chatten, Vlinder en ik. We hebben het over islamitisch vlees, dus uh, islamitisch bereid vlees van de Turkse slager. En uh, ja, daar zitten geen, uh, geen hormonen in en andere kleren zo. Want volgens de islam mag je geen toevoegingen in vlees zijn. En terecht, gelukkig maar. Want uh, dan kunnen we tenminste uh, gelukkig uh, ook goed vlees uh, kopen hè, waar niet mee gerommeld is. Ik hoop alleen niet dat uh, de Europese wet dat vlees ook nog eens een keer uh, gaat aanpakken. Want, uh, ja, ik bedoel, uh, ik vind het allemaal niks. Al die hormonen troepen in het eten en. Uh, dus ja, gelukkig hebben we een alternatief bij de Turkse slager, bijvoorbeeld. Of bij een alternatieve slager kan, kan het ook. Die hebben ook geen rommel in de vlees zitten. Dus uh, puur natuur. En uh, goed. Uh, nou, we hadden net Jacco een leuk gesprek mee gehad. En uh, ja, we zitten hier met Vlinder aan de uh, uh, Vlinder die komt uit uh, het Westland, uit Schravenzanden. Ze hebben in het Westland geen Turkse verslagen, oh. Nou, ja. ah, ik dacht dat in die dorpen. er ook wel minstens één eh, zo, dacht ik altijd. Dus is dus niet. Ja, ik ben vorige week, eh, hadden we hadden een etentje met de familie. En dat was in Naaldwijk. Wat een leuke binnenstad hebben ze daar. Zeg, ik ben wel eens in Naaldwijk geweest, maar nooit in die oude binnenstad. En terwijl ik toch eh, twintig jaar eh, aan de rand van Den Haag heb gewoond. En best wel eens vaak in het Westland kwam. ...was ik daar nog nooit geweest in die uh, hele leuke binnenstad in Naaldwijk. Dus mensen als jullie de uh, mooie kant van het Westland willen zien... ...dan alleen maar glastuin bouwen, dan moet je naar Naaldwijk, naar de oude binnenstad gaan. Een monster is ook best wel leuk, maar ik vind eerlijk gezegd Naaldwijk nog, uh, nog leuker. Dus uh, biologisch is niet altijd biologisch, zelfs met eieren niet. Ze geven de kippen kleurstoffen om het eigeel donker te maken... Oh, waar Jaap? Ja, dat, uh, dat geloof ik voor best. En ik zie dat Herman Tecklenburg ook online is. Je hebt best kans dat Herman straks speelt. Ja, oké okay, Herman. We gaan, je, jongen. Je mag wel, hoor. Zee, uh, waar Jaap? Ja, dat is ook waar. Waar heb je gegeten? Uh, hoe heet die zaak ook weer? Pff, was in de Kerkstraat. Kerk... Kerkstraat, uh, Naaldwijk, is de stad in, van het Westland? Ja, dat uh, straalt het ook wel uit hoor. Het is een soort hoofdstad van het, ja, uh, Naaldwijk, Monster, Honslersdijk, dat is allemaal uh, samen bij elkaar geklonterd. En er is nu één gemeente, hè, het Westland. Want het Westland is eigenlijk in tweeën gedeeld. <tus> Ze hebben, geloof ik, hoe heet dat? Taars aan Maasdijk of zo, weet ik hoe dat heet. Dat is ook een gemeente geworden. In 2009 was dat, geloof ik. En dan hebben ze al die andere gemeentes... Uh, uh, bij elkaar... Uh, uh. Ja... Uh, nee, niet Mokka. Het was op nummer 2. Kerkstraat nummer 2. Ik weet niet meer hoe die heet, hoor. Ja, ik, ik ben er ook nooit eerder geweest, dus ik kom dat dan. Ik weet wel dat het in de Kerkstraat was. Nee, ook geen pianobar. Pianobar? Dus dit is geen Scheveningen. <laughs> Daar hebben ze een pianobar, ja. Crazy Piano's om de boulevard in Scheveningen. Ja, jongens, nog meer reclame, ja. <laughs> Nee, geen pianobar. De Kerkstraat in, in Naaldwijk. Want je hebt een straat, die heet Kerkstraat, rondom de kerk. En dan heb je nog een zijstraatje voordat je op dat plein komt. Het laatste zijstraatje voordat je bij het plein komt. Dat heet ook Kerkstraat. En als je die helemaal uitloopt, dan heb je links helemaal het eind op de hoek. Daar zit nummer twee. En daar heb ik gegeten met mijn familie. Afgelopen, dus vorige week zaterdag. Dus niet gisteren, maar vorige week zaterdag. Maar het is heel, niet zo groot, maar wel heel gezellig. Dus, maar ik kan er niet op de naam komen, dus uh, ik heb het uh, per toeval gevonden. Ik ben meestal iemand die niet zo goed de weg kan vinden, zonder Tom, Tom al helemaal niet. Maar deze vond ik dus wel zonder Tom. -tom. Nee, ook niet. Nou, je kan beter stoppen, want uh, de slimme het ook niet, dus... Dus ik heb wel, uh, ik weet niet hoe die heet ik kom er toch niet meer op, dus, uh, nee joh, geen Griek joh, kom je daar nou, waar? ik ga niet bij een Griek eten die zakkenvullers, nee, <lacht> nee, de Grieken ook niet, nee, ik ga niet bij een Griek eten kom nou zeg, hey, dat is vloeken in de kerk hè Griekenland, nee, jongen, dat, uh, Griekenland, daar ga ik ook nooit meer op vakantie, niks mee te maken heb ik, nee, <lacht> Griek zeg, kom nou, we hebben hier ook een Griek, kom daar nooit. Ik ben daar ook nog nooit geweest. Ook. Ik heb vroeger wel Grieks gegeten. Maar sinds dat ze miljarden van de staat krijgen, kom, dan koop ik echt niks meer van ons. Nee, echt niet. Ik, ik zal die mensen geen kwaad doen. Maar wat kopen bij ze? Echt niet. Voor geen goud. Echt. Nee, nooit. Maar goed. Uh, daar is ik er wel bezig op blijven. Ah, het, wordt, het gaat geen politieke discussie worden ook. <laughs> Herman Teklenburg. Herman, gaan we Herman even bellen. Ja, even kijken. Herman. Herman. Onze vriend Herman Teklenburg uit Auckland, Nieuw-Zeeland. Nieuw hij woont er al vanaf de, de jaren 50. Vanaf de jaren 50 woont hij er al. Hallo, Herman. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben in de uitzending. Hoe laat? Het is hier, even hoor, 7 voor 9 in de avond. Ja, bij ons is het, uh, tien, bij mij is het nu 10 uh, minuten voor 7. Zo, dat is al heel vroeg. <laughs> dus, ja, ja, dit, ja, het is wel heel vroeg hè? maar uh, ik ben meestal al vroeg op hoor. Oké. Okay. Zitten zit de mensen nu aan mijn koffie. Oké, okay, ja, lekker bakkie. Ja, ja. Hartstikke het, het ik begin van de week. Nou, hier, zo, uh, hier is het um, is vandaag best wel aardig weer vandaag. Uh, 2, 3, 24 graden hier in Den Haag. Zonnetje schijnt. Mm -hmm. En uh, vannacht heeft het gewoon werd een geregend, een paar uurtjes. En, uh, en gisteren, wat was het? Gisteren overdag heeft het uh, nog even geonweerd en geregend. Koude oranje zelfs, maar uh, nauwelijks, ja het viel mee eigenlijk, dus uh, niet, geen noemenswaardige problemen gebeurd. Ook wel een, uh, er, is ook, er is ook wel wat noodweer geweest, meer in het zuiden. Ja, Dus uh, ja. dat trok van het zuiden naar het noorden toe. ja. En, uh, mijn broer sint, -tudro, sint -tudro, die zei dat er nog wel veel wat bomen waren omgewaaid. Dus ja, ja de... dat kan kloppen, ja. Ja, ja dat, dat, was flink, uh... dat is wel flink Dat Het is flink ja. Ja. Maar ja, het, uh... het is een mix van uh, zomer en, wel, uh, herfstweer, was het niet? Ja, dat klopt. Behalve, behalve de temperaturen. Maar ja, maar iedereen, kunnen... die kan met, iedereen die kan er met Scheveningen trekken. Ja hoor, nou wat we krijgen, want uh, het blijft wel redelijk weer. En uh, vanaf donderdag dan wordt het weer, uh, gaat het weer richting 30 graden hier. Uh, hier. Ja. Dus, uh... ja, jij, bent vakantie, jij bent op vakantie ja, ben je niet? Ja, ik heb uh, de komende drie weken vrij, dus. Uh... Je gaat niet naar het buitenland, dus je blijft in het, in het, in het binnenland. Ga je daar wat reizen? Ja, ik, ik, ik ga wel uh, dagje of zo, dat ga ik wel doen. Mm -hmm. dus, uh, dus ja, dus ik wil nog, nog wel wat, wat dingetjes bekijken. Hè, wat er allemaal. Uh... Ja, ik zit vlinder, die zit op de chat van de Skype en die, zegt, die vindt dat zij heel goed Nederlands spreekt. <laughs> Duidelijk alsof hij naast je zit. dat ken je wel, hè? Hier wordt altijd nog gezegd: voordat je de wereld gaat zien, zie je eigen land, dan zie je bijna alles. Dus ja, er zijn veel mensen die hier de Ik heb eens met Nederlanders een keer gepraat en gezegd: waarom is het dat Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld ook populair is? Ik zei die ook: oh, oh Nederland, Nederland dat is veel te druk met buitenlanders. Ik zei, bedoel je dat er geen plaats is voor jullie, daarom komen jullie bij ons. <laughs> ja, <laughs> ja. ja, zoiets. Ja, want uh, ja, de wonen hier, ja, het, het ligt er aan waar je ook woont hoor, want het is meer in de grote steden hè, waar veel uh, allochtone mensen wonen. Ja. Maar als je bijvoorbeeld naar het oosten van het land gaat, dan valt het nog mee hoor. Want ik ja. ben een paar jaar geleden in de e vakantie geweest, dan zie je alleen maar Nederlanders voor het merendeel. Mm. Maar ja, tegenwoordig mm. worden ze ook, uh, kijk Surinamers zijn, we zien we ook als Nederlanders hier, dus tegenwoordig hebben ze het over Turk of Marokkaan, hè? Yeah. Terwijl ze hier, terwijl een hoop hier ook geboren zijn. Nou, dus, ja, uh, wij hebben hier ook veel mensen nou, die uit, uh, uit Azië uit Azië komen en ook uit Afrika, okay. uit Somalië, Somalië, die kant er vandaan. En uh, natuurlijk het Midden-Oosten. Mensen ook die uit, uit Iran, Iraks, Irak, Syrië, noem maar op. Ook India. Dus uh, ja, het begint zo langzaam de hand ook een mix te worden. Maar uh, ik hoop maar dat ze het niet te veel doen. Want anders uh, wordt er een landje wat eigenlijk geen eigen naam meer kan hebben. Want het wordt te, te, te internationaal, vind ik. Ja, dat is, uh, dat is hier ook al, want als je het schilderzwaai neemt, bijvoorbeeld, of Transvaalbuurt, dan dus, yeah. zie dus je bijna geen oorspronkelijke uh, mensen meer lopen. Zegt, in de jaren 80 en 90 was het half-half, uh, zeg maar. Maar mm -hmm. uh, tegenwoordig zie je alleen maar uh, mensen uit uh, het Midden-Oosten daar rondlopen. Ja. Yeah. Dus... <coughs> Oké, okay, ja, ik ga er weer tussenuit. Yo. Ik heb een hele stack met e-mails te bekijken. Hmm. En uh, meestal is dat zo op week, uh, als het week, uh, als je een uh, goede weekzijnde hebt gehad. Dus, uh, en dan, ja, dan gaan we de nieuwe week beginnen. Ik denk, als het weer zo aanhoudt, even kijken naar buiten kijken, ja... Het, het ziet een klein beetje grijs uit, maar klein, ik denk wel... Uh, ...dat het een beetje zonniger wordt en dan uh, de tuin zo langzamerhand weer uh, klaar te maken voor de, voor de, uh, voor de, de lente. Dus uh, mm -hmm. ja, dus, uh, ieder, iedere dag uh, zo'n uurtje of twee in de tuin, dat is, uh, is wel leuk. Dus uh, en, uh, en dan misschien verder nog wat gaan winkelen of dergelijke, dus ik, ik voel me, ik voel ik vul mijn dag altijd zo in, in staties meestal in de morgen is het koffie drinken mm -hmm. en, en dan onder de, onder de douche en dan ben ik wat eten dan ga ik dan de, in de tuin meestal en, uh, of, of morgen die gaan wat winkelen en uh, en dan in de middag zo, wanneer de zon schijnt ik met een boek buiten zitten ergens. En dan zo langzaam de hand wordt op weer avond. En voordat je het weet, dan moet je weer naar bed. Yeah. <laughs> en, en, zoals, en, en mensen zeggen, well, maar doe je dat na nou iedere dag? Nee, afrust Je wisselt je dag meestal. Dat zijn waar meeste mensen die, die, die, die denken van, oh, ik, heb niks te, ik heb nooit niks te doen, zeggen ze. Mm -hmm. nou, daar, geloof ik, daar geloof ik niet in. Nee, je, moet, je moet er ook wel eens uh, boodschappen doen. Of je gaat misschien yeah. wel eens naar kennis of familie yeah. toe of zo. Of, uh, yeah. ja. En, ja en de mensen zet... doen het zelf, hè, als, uh, als ze maar uh, gaan zitten, uh, bij de geraniums gaan zitten. Ja, bedoel, een beetje kwartier uh, zoeken. Als, uh, al heb je niks te doen, uh, pak een boek of zo, of uh, weet ik veel. <laughs> ja, toch? Er is altijd iets. Er is altijd iets. Dat is altijd zo, al ja, ja. En, uh, ik, ik, ook meestal Als ik mijn, mijn dag in ga, dan ga ik kijken naar buitenlandse krant op de computer. En kijken wat die te schrijven hebben. Dus uh, dat vind ik ook wel, vind ik ook wel leuk. Mm -hmm. Oké, okay, ja. Ik wens je nog een ver, prettige avond verder. Ja, ik wens je ook een fijne maandag. Oké. Okay. een fijne week. En... Ja, ja. Jij ook, ook een, een goede week in je vakantie. Ik hoop maar dat het. Het weer je zal bevallen. En dan uh, zou ik me weer tot de volgende keer. Oké, okay, tot de volgende keer. Bedankt. Oké, okay, hartelijk dank. Mm. En uh, tot dan. Tot Houdoe. Ziens. Houdoe. Doei, doei. hoi, hoi. Oké, okay, luisteraars. Dat was dan uh, Herman Tecklenburg uit Auckland, Nieuw-Zeeland. Zo, ja, Vlinder, ja, Herman ken je toch wel. Die, uh, die heeft ook een programma bij uh, Guus op... Uh, op Reda Radio, dat ken je toch wel? Ja hoor. Ja, ze schrijft heel wat uh, luisteraartjes. <laughs> Groetjes aan Herman. Ja, Herman is al weg, schat. Herman is al weg. Maar, uh, oké. Okay. Ik ga even uh, een liedje draaien. We zijn weer een nieuwe. We draaien vanavond alleen maar uitsluitend liedjes die ik pas heb gedownload. En er zitten zelfs liedjes bij... Uh, die van uh, deze maand zijn uitgekomen. En als je kijkt naar Roberto Diana met uh, hot loop. Dat was uh, Roberta Diana met Hotloop. Oké, okay, we hebben net een uh, uh, chat sessie gehad met Vlinder uit het Westland. En we hebben uh, ook nog, uh, natuurlijk, Jacco en Herman aan de Skype gehad. En jullie mogen ook allemaal Skypen. Hè? Je kan ook met elkaar, als je er allemaal toevallig online bent, mag ik met elkaar je mag gaan uh, bellen. En. Uh, je mag de uitzending overnemen. Maak allemaal niet uit. Je mag alles doen en laten wat je wil. Behalve uh, kwetsende opmerkingen en beledigingen. En zo naar elkaar toe. Dat is het enige. Voor de rest mag je alles zeggen. Alles, alles, alles, alles. En uh, goed. En dan wachten we wachten op de volgende bellen, straks. We gaan uh, uh, uh, nog even een mededeling. Om tien uur ga ik een mash-up uitzenden die gemaakt is door Sunsets. Dus een mash-up van. Uh, okay. Eerder uitgezonden radioprogramma's van Eurostar Radio. En uh, ja, je gaat het straks vanzelf horen. En uh, dan moet ik er wel even bij vermelden. Daar ben ik ook verplicht. Dat de muziek uh, die uh, erbij uh, doorheen zit. Uh, die is van uh, House Music Mix, Mix Mystery. Van DJ NOS. En... Uh, dat ga je straks om 10 uur horen. Maar nu eerst eh, Tamara Laurel met I Want You. I've had too much why Four Thursday night. It's only six o'clock early to be kissing outside It's hard to fight it though Oh, when your eyes are that blue And I don't care if all New England knows that I want you, cause I do Bit of a breeze But it's the brightest April day, day The southbound tracks We're pulling away I bet they'd all agree I'm sitting way too close to you But I don't care if these strangers see That I want you Tamara Laurel met I want you en eh, ja het wereldnieuws mensen ja, de paus paus Franciscus zit dus eh, tegenwoordig in Brazilië hè, in zijn eigen vaderland in hij weet je wel en eh, ja wat is er nog meer gebeurd de eh, afgelopen tijd eh, ongeluk in eh, Spanje met, het, met de trein Die 180 kilometer door de bocht ging waar je maar 80 mag wat een sukkels hè. Bijna 80 doden. Ik geef 76 of 77 of zo weet ik het. Dat is erg genoeg natuurlijk. En uh, een hoop weer. Uh, in uh, Egypte weer. Uh, goed. Nou jongens. Uh, we gaan er niet verder op in. Maar bedoel. Weet u wel of, uh, wat voor tijdsbeeld het is. en de uh, een tijdens deze uitzending. Want uh, dit programma wordt ook opgenomen. Hè? Dan kunnen jullie later terugluisteren. Vanaf uh, morgen. Ik zie online, dan kan je deze uh, programma terugluisteren. En uh, goed. Oké. Okay. Ik heb uh, weer een leuk liedje voor jullie. Lieve en je kan skypen, dit liedje ligt een streepje hierop. En uh, dan kan je inbellen. En dan kan je live in de uitzending komen. En dan kun, je, dan kun je een zegje doen, of een gedicht voorlezen, of uh, weet ik veel. een aparte, ga een stukje muziek spelen op je gitaar, of weet ik veel wat. Wat je kan, maakt niet uit wat. Maar uh, je gaat nu luisteren naar DJ Spooky met Noctroon. Is dat zeg. Het lijkt wel klassiek, hè? Het lijkt alsof het uh, klassieke uitvoering is. Ah, of nocturne heet het eigenlijk. DJ Spooky. Heel goed uitgevoerd, echt waar. En uh, ja, mensen, we, we zitten natuurlijk. Uh, ja, ik heb dat Sunset eigenlijk nog belt. Ik even kijken of ze online is. Ik ga toch even stiekem kijken. Nou, ja, ik weet niet. Misschien luistert uh, Sunset wel. mix draaien van uh, Eurostar Radio, een eerder uitgezonden uh, programma met uh, maar een paar mensen die, uh, die ook uh, live in de uitzending uh, waren. En dan heb uh, Sunset een hele mooie mash-up mix gemaakt met uh, muziek van DJ NOS. Met het uh, nummer, of uh, ja, het is een mix ook van een uur ongeveer. House Music Mist. Mystery. zo. Ministerie. <laughs> House Music Mix. Ministerie. Van DJ NOS. Maar straks pas om tien uur. En uh, ja, ik weet niet of je luistert, Sunset. Maar. Uh, we gaan er straks draaien. Ik ben je heel dankbaar daarvoor. Dus, uh, oké. Okay. En uh, we gaan ook uh, die mix. Uh, die gaan we apart ook. Uh, ook online zetten, maar pas na de uitzending, dat gaan we morgen doen, dus op maandag vanaf maandag 29 juli, kunnen jullie uh, het vanaf uh, www.eurostaradio.nl, de website, dan kan je het naluisteren. En ook even als dit programma, het is allemaal live hè, die mix is dan natuurlijk uh, van tevoren opgenomen, maar wordt wel live uitgezonden uiteraard. Dus uh, ja, dus als je het programma terugluistert, hoor in het begin een stukje meiden, niet er doorheen praten, want ik neem alleen hetgeen op wat je nu hoort, want dat andere om tien uur, dat is van de week opgenomen, dus uh, dat gaan jullie straks horen om tien uur. Oké okay, luisteraars, we zijn toe aan het volgende nummer, je mag nog steeds inbellen tot, uh, tot tien uur. Via DJ ligt een scheepje Jaap. Schroom niet. ga Gewoon gewoon. Ja, alles eruit wat ze eruit wil gooien. Je zeg je. Uh, liedje zingen. Weet ik kan me niet verrotten wat ze gaat doen. Oh, Ga je heel hard lopen gillen. En blijren en schulden. En doen dat maakt niet uit. Hè. Je gooit het er maar uit. Hè. Hier is Zion met shuffle. Ja doe. -do -do. Hero Star Radio, elke zondagavond, live met DJ Aap, van 8 tot 10 uur, yes.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 onze vriend Eric Clapton ondersteunde mijn cd. Ik geloof dat ik hier nog een cd van heb liggen. Alleen, helaas, ik mag hem niet draaien. Al oh, doe ik het heel graag. Maar het mag niet, want ik heb daar geen uh, toestemming voor. Je hebt het net gehoord in de jingle. En ook nog, onze Jesse. dat... Ja, hoe heet ze ook uh, weer, potverdorie. <laughs> Rita Reis, ja, Rita Reis. En uh, ik wil toch een beetje een Oda aan alle twee brengen als zowel DJ Gale als Rita Rice, kiss away your tears. En ook kan het ook uh, anders dan in uh, ja, en ook een Jos Jess Zongaress, Grace Kelly, kiss away your tears. Lay down your head.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 I'll hold your head all night And I won't say a word I'll just be by your side Grace Kelly met uh, Kiss Away Your Tears. Dat is natuurlijk niet uh, de actrice Grace Kelly, de, de filmactrice, maar een uh, jazzzangeres. En uh, ja, die draag ik op aan uh, Gigi Kale, want er wordt gitaar op de achtergrond gespeeld. Alsof Gigi Kale op de achtergrond speelt. Hè? En, uh, en natuurlijk voor Rita Rice, 88 jaar is het toch geworden. En uh, Gigi Kale ook 72 of zo. Oké. Okay. Maar ja, um, volgende nummer uh, is tegenovergestelde. De titel zegt al meer dan genoeg Brand New Life, Café Del Chila. A brand new life. A brand new Born to eliminate Any of your mistakes All the big rocks Put it on my way Didn't cost me to forsake All the plans that van Café del Chila. Prachtig nummer. Ja. Oké, okay, laatste raadjes. Jullie uh, mogen nog steeds skypen naar Eurostar Radio. kan je live in de uitzending komen. Dan kun je met mij of met elkaar of wat je wil... Je kan een liedje zingen, gitaar spelen of viol viool van mijn part. Ik kan me niet scheiden, je kan alles doen wat je wil. Je mag een betoog houden. Nou ja, je kan je mening zeggen, een ongezouten mening. Maar behalve één ding. We gaan geen beledigingen aan derden doen. Mits het natuurlijk uit te leggen is... Maar geen beledigingen om het beledigen van, ik heb een heiko aan die en of van die en die gaan we eventjes flink zwart maken op de radio. Nee, nee, of je moet er een heel goed argument voor hebben die gestoeld is op de waarheid. Anders uh, kan dat niet. Maar voor de rest mag je alles zeggen. Je mag zelfs smerige taal eruit kramen, dan kan me niks schelen of vieze moppen. Of uh, weet ik veel wat. Maakt me niet uit. Uh, je mag alles zeggen hier. Op Erfsa Radio. Dus. Uh, ja mensen. Ik, ik heb trouwens. Uh, een hele rare vent aan de telefoon gehad. Een hele rare man. Ik belde hem een keertje midden in de nacht op. En dan denk ik. Jee, Wat moet ik ermee? En dan denk ik. Ja. Hij, hij, hij dacht dat hij sportverslaggever was of zo. Ik weet het niet. Een hele enge rare man. Hele, hele enge man was dat. Ja. Ik vond het uh, een beetje raar hoor. Maar, uh, maar goed. Uh. Ja. ja, ik moet even, even verder kijken hoor. Ja. ja. Ik heb het stiekem opgenomen. Moet ik even, even op, op stop zetten. Volume, die. Uh... Of is dit de volume? Nee, dit is de volume, ja. Want anders kan ik het niet. Uh, natuurlijk niet uh, te horen brengen. Of je nu lelijk bent. of mooi. schoonheid zit van binnen. Of je nu oud bent. of jong. Je moet toch ergens beginnen. En de wereld draait maar door. En iedereen die zingt in koor. We moeten allemaal door één deur. Oh, mevrouw, gaat u ver? Nee, nee, meneer. U was eerst. Ik kom wel naar u. Nou, dat was heel vreemd. Ik, ik, ik, ik was een beetje... maar apropo kwijt, weet je wel. Ik denk, ja, wat moet ik hier eigenlijk mee, weet je? Ik, ik vond het een heel merkwaardig gesprek. Heel vreemd. En er was er nog een gek die belde me. Een of andere idiote Ik denk, ja wat moet ik daar mee jongens? Wat moet ik daar nou mee, weet je? Ik denk, wat moet ik daar nou mee? En ik had het idee dat het steeds dezelfde persoon was. Goedenavond dames en heren. En hier volgt Spart ja, meneer, u bent kampioen, eh, eh, regionaal kampioen, uh, kotsen van, eh, van Zuid-Holland, Wat hangt dat in? Nou, ik zal een demonstratie geven. Dat gaat al zo. Nou, we zijn benieuwd. <tie> Ja, zo kent hij wel weer hoor. Ja, hallo. Ja, doe. Gadver. Hebba. Wat walgelijk. Nee, nee, nee, sorry hoor. Dit kan ik niet tolereren, meneer. Dat. Jeetje. Ach, pas. Oh, Ja, ja, dag meneer. Ja, dag, ja, wat een onzin, wat een onzin, wat een onzin, dames en heren. Dit kunnen we niet uitzenden. Ja, helaas is dat dus wel gebeurd nu, hè. Ja, we er nog een gek, die, was, die, die, die ging nog verder eigenlijk. En, nou, dat, dat wil je niet weten, dat, dat wil je echt niet weten, wat die allemaal niet voor, voor onzin uitkraamde. Ja, je wordt er gewoon misselijk van, weet je. We zijn wel eens dus types op dat denken, Denk, jongens. Het zou toch niet mogen dat deze mensen op de aarde rondlopen, jongens. Zulke walgelijke. Nou ja, misschien mag ik het niet zeggen hoor. Maar ja, La, laat ik heel mild zijn. Sluit ze op. Sluit ze gewoon op. Want dit is echt niet normaal. En nu start. Alweer? Ja, komt. De Olympische kampioenschappen klaarkomen Ja, zeg nee, nee. Een een nee nee. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dat wil ik niet hebben. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dit, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee dit is afschuwelijk, meisje. Dit is niet normaal. En dan werd ik laatst nog, dat was gisteravond, ook nog door een of andere lijp opgebeld. En Voor mij was het steeds hetzelfde, hoor. Ik weet niet wie die man is. Dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit, dit is echt niet normaal. Je moet toch wel goed, goed lijp wezen. Zulke idioterie. Uh, dat zijn aandachttrekkers, mensen. Aandachttrekkers. Was dit nou ja. weer? was op visite. Ik moest op de kinderen posen. Op een dag was Elsje aan het spelen in de tuin. En alleen opa was daar, voor de rest was niemand er. Elsje zat wat te spelen en opa.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 Nee, nee, nee, nee, nee, nee. God voor het doornen nog aan toe zeggen. Nee, nee, nee, nee, nee. Uit dat ding. Hij wil niet uit. Ik haal de batterijen eruit. Ik, haal, ik wil het niet meer horen. Ik wil het niet meer horen. Wat is dit? Ik ga de politie inschakelen. Ja, ik ga aangifte doen. Dat kan niet, mensen. Nee, nee. Dit, dit is echt niet, niet te tolereren. Echt, dit, dit is niet leuk meer. Echt werkelijk. ik, ik, ik. ik ik ben echt heel boos, zo. Dat kan echt niet. Ik ga echt, echt aangifte doen. Ik bedoel, eh, die man die. die de, voor mij is het dezelfde hoor. Ik weet niet wie, wie het is, maar als ik erachter kom wie het is, echt. Ik, ik ga aangifte doen. Ik ben in staat om, om, om hem met elkaar te rammen. Maar ik, ik kan beter op een nette manier door de politie inlicht. Ik ga aangifte hiervan doen. Dat meen ik serieus. Ik ben heel boos hierover. Echt, echt, echt. En ik, ik, ik wil het niet eens meer verder horen, weet je. Ik doe het nooit meer. Ik ga voortaan hoor, maar ik vind het niet leuk, mensen. Ik bedoel, dat is niet via de Skype dan hoor, dat is gewoon via de gewone telefoon. Hè. Ik ga me hier niet mijn telefoonnummer geven natuurlijk. Ik ben hier heel ontwitst over. Ik vind dit echt, dit kan niet op Eurostar Radio. Ik schaam me diep, diep, diep. Sorry mensen, excuses hiervoor. Ik vind dit niet kunnen Als ik die vent was Als ik weet wie het is Dan ken die rennen voor zijn leven Echt waar ja nee, nee, u hoeft niet op, nee, op, ga, dus je gek, in, ge, ga je uh, gek op uh, dit ik, ja. man Oké. Okay. Ik... Uh, ja? Ja? Ik wil namelijk ja. iets, iets zeggen. ja vertel. Ik ben heel gezokeerd... Ja, ja. Van die idioot die... Die... S'nachts uh, belde Ja, inderdaad, ja. Ik weet wie het is. Oké, okay. ja, ja. Ja. Ja. Waar oh, Ja, ja, ja. Nee, u bent een liedje aan het draaien, oké? Okay? Ja, ja, nee. U bent voor je lijf van Uniform Motion. Ja, zo um, U bent op de hoogte. Ja, ja. oké. Okay. Ja, nou. Ja. Oké. Okay. Ja. U, u wil aangifte doen bij de politie. Ja, ja. dat, dat. Want dat, dat kan natuurlijk niet Ik ben gezocht al uit. Ja, oké. Okay. Zeer gezocht. Je ja, ja. Nee, het is namelijk een neef van mij Oké. Okay, nou, ja, die Waar woont hij? Waar woont hij? Ja, ik. Ja, ja, waar woont die kleutzak? Ik, ik wil helpen getuigen. Ja, ik ja, okay. weet ja, ja? niet dat ik erbij was, maar ik ken die man. Ik, ja. ik, okay. ik, ik, ik weet hoe die in elkaar gaat. Hij doet meer zulke gekke dingen. Ja, ja. Van de week heeft hij uh, 3FM opgebeld. Ja? Heeft hij heeft ja? de meest uh, rare dingen gezegd. We ja? hebben ze de telefoon opgegooid. Ik snap niet dat u dit niet van tevoren gezegd heeft. Voordat Oké, oké. in kunnen grijpen. Je hebt gelijk, je, uh, je hebt gelijk. Dat kan echt niet. Maar goed, ik zal Ga zijn huisnummer? Wat woont u. Krijg je mijn nummer en dan... Uh, oké. Okay. Maar ik ga natuurlijk niet zeggen waar hij dat neemt. Ah, okay, jammer, ja. jammer. Oké. Okay, okay. ja. okay. okay. Dag, dag meneer ja. Bruin, uh, Bruin. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Bruin. Ja, hey, hoe weet die man mijn achternaam nou? Hoe, hoe weet die man dat nou, jongens? Weet je, ik vind het heel raar. Ik, ik, ik vind, volgens mij, ik heb zo'n vermoeden dat het gewoon een en dezelfde persoon is. Maar goed, geef niet, maakt niet uit. We gaan gewoon gezellig door. We gaan nou ons niet gek maken bij Eurostar Radio Sant erover. Ik ga aangifte doen bij de politie. Uh, dit pik ik natuurlijk niet. Uh, dat kan niet, hè. Want ik weet niet hoeveel mensen er luisteren, maar misschien zijn er wel kinderen die meeloosgen. Potverdomme nog toe. Maar goed, we gaan uh, gezellig houden. We gaan het er niet meer over hebben verder. Ik ga maatregelen nemen. En uh, we gaan gewoon gezellig verder met een volgend liedje. And as they say, uh, VV has music, music and more. But her uh, number, Suzanne. Dat was VV Music met uh, Suzanne. En Celtic Chill met Passion. Oké. Okay. Luisteraartjes. Uh, we gaan uh, beëindigen dit live programma. Maar we gaan nog even een uurtje door. En dan gaan we een mashup draaien van Sunset. En uh, dat, uh, ja, dat gaan jullie zo horen. We gaan nog één liedje draaien. En... Uh, dat heet, uh, haha, prachtig nummer, Ginger Tom met uh, Ain't No Fleece On Me. Het uh, is het einde van uh, dit live-programma. Je gaat zo luisteren naar een uh, mix van Sunset. En dat heet uh, Mashup Mix uh, van Eurostar Radio. Made by Sunset. En de uh, muziek is gemixt met uh, een, een muziek van DJ NOS. Uh, van de muzieknummer House Music Mist... Miss Dus dus uh, oké, okay. ik weet niet of ik het goed uitspreek, de luisteraars, bedankt voor het luisteren met de deze live uitzending en jullie gaan nu luisteren naar uh, de mix van Sunset.